Jury Stubenitski met het NOS-journaal. Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zet een fonds op... om meteen te kunnen reageren bij noodsituaties. In dat fonds komt een kleine 90 miljoen euro. Ook wordt een aantal zaken anders geregeld binnen de WHO om bij crisis snel te kunnen ingrijpen. Het afgelopen jaar was er veel kritiek op de aanpak van de ebola-uitbraak door de WHO. Vorige maand gaf de organisatie toe dat de hulp te traag op gang kwam... niet toereikend was en te weinig daadkrachtig... Er komt een Europese militaire missie tegen mensensmokkel. Daar zijn de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie het al eens geworden. Boten van mensensmokkelaars moeten worden opgespoord en vernietigd. Hoe dat zal gebeuren is nog niet duidelijk. De ministers laten in kaart brengen hoe smokkelroutes lopen... waar boten met vluchtelingen vertrekken en wie de smokkelaars zijn. De komende weken worden concrete plannen gemaakt. De VN-veiligheidsraad moet daar nog wel toestemming voor geven. Er komt een onderzoek naar het declaratiegedrag van de burgemeester van Bussum. De afgelopen tijd verschenen er berichten in de media... dat burgemeester Heijman mogelijk vergoedingen kreeg voor een woonhuis dat hij niet heeft. De CDA-burgemeester legt zijn functie tijdens het onderzoek neer. De Bussumse loco-burgemeester neemt zijn taken over. Commissaris van de Koning Remkes heeft opdracht gegeven voor het onderzoek... dat over een maand klaar moet zijn. De president van Burundi heeft vijf dagen na de mislukte staatsgreep zijn ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken en Handel ontslagen. De minister van Defensie wordt waarschijnlijk mede verantwoordelijk gehouden voor de koepoging van vorige week. De meeste generaals waren het niet eens met het besluit van de president om zich tegen de grondwettelijke regels in voor een derde termijn verkiesbaar te stellen. Het weer vanavond en vannacht klaart het vanuit het westen op, maar een bui blijft mogelijk. Morgen en woensdag enkele buien afgewisseld met zonnige perioden. Het wordt dan 12 tot 15 graden. Dit was het in onze bakker van de ANWB. Er staat nog een file door werkzaamheid op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Rolevar 4 kilometer. Tot zover de verkeers. John, John, John, John, John, John, John. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Z. Z. Z. Met, met, met nu. U. ZFM Cinema. Een hele goede avond. Welkom bij het tweede uur van ZFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving. En we hebben weer filmmuziek op een rijtje gezet. Uh, bekende films... Intouchable, bijvoorbeeld, The Artist, maar ook uh, films die nieuw zijn. Wolf Hall, muziek van Debbie Wiseman. Een paar opnieuw uitgebrachte soundtracks, Red Sonja, Lady Hawk, om een paar voorbeelden te noemen. En wat muziek uit thrillers, detectives. Ik hoop dat je er klaar voor bent, maar we beginnen natuurlijk altijd met een hele grote knaller. En dat is in dit geval The boogie wonderland uit de film Intouchable. We Volg van een ongeval tijdens het parakleiding moet Philippe, een rijke aristocraat, op zoek naar iemand om te helpen in huis. Hij neemt Dris in dienst, een jongere uit de voorsteden die net uit de gevangenis komt. Kortom, de minst geschikte persoon voor de job. Samen zullen ze een middenweg moeten vinden tussen Vivaldi en Earth, Wind Fire. Tussen kostuum en trainingspak. Ja, volgens mij heeft iedereen die film inmiddels wel gezien. Als je kijkt op de Moviemeter, de website voor films... Staat deze film op nummer 10 in de top 250 van films de beste films nog één nummertje en dat is gecomponeerd door Ludovico en nou fly En Audi. Nou Intouchable. Fly. Dat doet me overigens denken aan Ludovic Boegs, de componist van The Artist. En dat vind ik ook wel leuk om daar nog, voordat we aan Red Sonja beginnen, een deuntje van te draaien. Pretty Poppy. klanken uit de artist. Uh, dat is nu tijd voor het betere werk. Een slechte film. Red Sonja. Echt een, een draak van een film. film uit 1985. Sonja is een niet stoppen vrouwelijke krijger die samen met een groep krijgers, waaronder, waaronder Kalidoor. de macht moet proberen te krijgen over de kwaadaardige koningin uh, Gedren Die verantwoordelijk was voor de dood van de familie van Sonja. Hoofdrolspelers Arnold Schwarzenegger, Brigitte Nielsen en Sandaal Bergman. Maar deze soundtrack is onlangs opnieuw uitgebracht met een aantal toevoegingen. En de muziek is van Ennio Morricone. En uh, luister maar, het is gewoon zijn stijl. that bijzonder is, is bij de, de... in 1990 is er wat muziek achtergezet. Is er, het was een OP en is op CD uitgekomen en daar staan er twee symphonic suites voor chorus en orkest bij. De ene duurt 17 minuten, de andere duurt 19 minuten. En ik draai een stukje uit de, de symphonic suite voor chorus en orkest part 1. Komt het thema in terug en dan een wat rustig stukje en dan gaat het thema weer volop. zover uh, Deze fantastische muziek van Enio Morricone. En uh, dat is uit de soundtrack uh, Red Sonja. Uh, net zo'n soort film als Conan the Barbarian, uh, zou ik maar zeggen. Uh, film van niks, maar muziek. Uh, grote klasse. Ook deze is weer eigenlijk ja, zo'n standaardnummer. Het doet me toch wel een beetje denken Denk aan de good, the bad en de ugly. Zou ik bijna zeggen. Uh, voor iedere verzamelaar een must. Red Sonja. Ja, tijd voor een hele andere film. En dat is eigenlijk een tv-serie, moet ik zeggen. Hij is net uitgekomen. Wolf Hall heet, het heet de serie. En uh, Engels BBC documentaire. En uh, 360 minuten duurt die. Zes delen zal ook wel op Nederlandse televisie komen, maar dat zal nog wel even duren. En de muziek is van Debbie Wiseman. En daar ben ik een grote fan van. Vandaar dat het dat toch weer bijgezet vandaag. Het verhaal Engeland rond 1520. Er ontstaat tumult wanneer Henry de Achtste na 20 jaar besluit te scheiden en een huwelijk wil aangaan met Anna Bolein. Zowel de paus als Europa zijn tegen dit huwelijk. Het is aan Henry's charismatische rechterhand Thomas Cromwell om dit probleem op te lossen. En aan alle kanten aan Britse, alle kanten aan Britse zijde mee te krijgen. Fantastische muziek weer van Debbie Wiseman Wolf Hall. Ik ga er een paar dingetjes uit draaien. met zich vinden kan. Ik moet even zoeken, moment. and Dreams uit uh, Wolf Hall open uh, Debbie Weisman. Serie. ik serie uh, ja, Eigenlijk zal, zijn alle nummers van deze soundtrack zeer de moeite waard, maar ik kan er nog maar één draaien, zie ik. En dan kies ik voor Crows. Ja, fenomenale klanken van een nieuwe BBC-serie... die ja, binnenkort ook wel bij ons op televisie komt. Wolf Hall. Muziek, Debbie Wiseman. En ja, in iedere, uh, uh, ja, als je verzamelaar bent van filmmuziek... mag je ook deze niet missen. Wolf Hall. Uh, Tijd voor een hele andere film. Ook een film die opnieuw op de Soundtrack uitgebracht is. Uh, 10 februari is die uitgekomen. Twee, uh, twee cd'tjes. En dat is de film Lady Hawk... Uh, er zijn 3000 exemplaren van gemaakt, dus als je er een te pakken kan krijgen, veel succes. Lady Hawk, ik zal er wat uitdraaien. Muziek is gecomponeerd door Andrew uh, Powell, uh, de titelmuziek. Lady Hawk is een, uh, eigenlijk een uh, hele bijzondere CD. De muziek is van uh, Andrew Powell en, uh, en dat kon je misschien ook horen: hij is geproduceerd door uh, Richard Donner en dat is dezelfde producer van Alan Parsons. Dus er zit wel een zekere overeenkomst tussen de muziek van Alan Parsons en deze film soundtrack. Uh, ik draai nog een paar nummers uit. Het volgende nummer is uh, Tavern Fight. is deze mengsel van klassiek, pop echt van alles zit er door elkaar heen. Maar op zich wel een zeer bijzonder document. En ik ja, deze ga ik stoppen en ik doe toch Philip describes Isabel zover Ellen Paul Lady Hawk. Het verhaal ga ik niet eens vertellen, want dat is toch niet zo interessant meer film 1985, maar wel bijzondere muziek. Ik probeer het eens te beluisteren, het is zeer de moeite waard. Lady Hawk, uh, tijd voor uh, uh, ja wat uh, ander soort muziek en dat is de muziek van Crime Fighters zou ik bijna zeggen. En ik begin met uh, David Arnold en uh, Michael Price, de muziek van Sherlock Holmes. En een andere crimefighter, dat is uh, Danger Man. Uh, John uh, Drake uh, wordt gespeeld door Patrick McGowan... die al het kwaad in de wereld oplost, een geheim agent. Ja, we gaan af en toe door met de crime fighters. En dit is uh, de Belgian detective uh, Paglo. Yes, farewell my lovely uh, En de laatste waar we aandacht op besteden in het rijtje Crime Fighters is A Broadchurch. Broadchurch is een Britse televisieserie uitgezonden op ITV. Het is een detective serie gemaakt door Chris Chibnall en David Tennant. En in het eerste seizoen werd opgenomen in het najaar van 2012 in Clefton en Bridgeport en speelt zich af aan de kust van Dorset. In de serie wordt een elfjarige jongen doodgevonden en de politie gaat op zoek naar de moordenaar. Het seizoen werd uitgezonden in 2013 in het uh, Engeland en haalde hoge kijkcijfers en, en positieve kritieken. En uh, het, Vanwege het succes werd er een tweede serie gemaakt die in 2015 wordt uitgezonden. Ook is er een Amerikaanse remake gemaakt, maar die heeft niet zo'n succes gehad. En de muziek is gecomponeerd door Olafur Arnalds, een IJslandse componist. En daar de uh, titelmuziek van Broadchurch. fascinerende muziek Broadchurch, gecomponeerd door Olafur Arnalds, een IJslandse componist. En zeer de moeite waard, het is een hele cd van mooie muziek uit de serie. En zijn we toe aan het laatste nummer wat ik draaien kan, en dat is er eentje uit de film Cinderella. A dream is a wish your heart makes. En dat is gecomponeerd door Patrick Doyle, daar zijn we natuurlijk wat toe aan de romantische muziek. CFM Cinema, mijn naam is Alco Beuving en we hebben weer allerlei mooie filmmuziek gedraaid. Uh, nieuwe films, oude films, uh, uh, uh, crime fighter films, uh, jazz, klassiek, alles zat er weer tussen. En het is alweer de hoogste tijd voor onze laatste song en dat is natuurlijk Dans la Maison. Het, is, uh, ja, het loopt tegen de klok van uh, 11 uur... Uh, uh, ja, er zat van alles bij. Ik hoop dat je er de volgende keer er ook weer bij bent. De volgende week, dan ben ik er niet. Maar de week daarop natuurlijk weer wel de 25e Tweede Pinkse Dag. Helaas niet. Maar dat is natuurlijk best goede muziek. Eh, voor zo direct. Slaap lekker. Eh, slaap zacht. Morgen gezond weer op. En eh, het weerbericht van zon en regen. Nou, bij regen is het altijd goed filmweer. Zoek ze uit. kiezen uit de bibliotheek. In de bioscoop of... Eh, gewoon downloaden.